Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De grote demonstratie die vanmiddag in Moskou zou worden gehouden. lijkt door een grote politiemacht in de kiem gesmoord. 211 mensen zouden inmiddels zijn opgepakt. Met de demonstratie wilde de oppositie protesteren tegen het uitsluiten van een aantal kandidaten. van deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in Moskou in september. Volgens de autoriteiten mogen ze niet meedoen omdat ze niet voldoende ondersteunende handtekeningen hadden verzameld. De oppositie bestrijdt dat. De provinciale staten van Flevoland onderbreken hun vakantie... voor een debat over de koninkpaarden in de Oostvaardersplassen. Drie partijen vinden dat de provincie slecht toezicht houdt... op de manier waarop Staatsbosbeheer voor de dieren zorgt. Een statenlid van de Partij voor de Dieren... heeft deze week aangifte gedaan tegen Staatsbosbeheer... wegens mishandeling. Ze zegt dat de 150 paarden zonder beschutting... in de brandende zon staan. Staatsbosbeheer zegt dat de dieren genoeg hooi en water krijgen... en goed tegen warmte kunnen. In Bahrein zijn drie mannen ter dood gebracht voor betrokkenheid bij terrorisme. Gisteren nog drongen mensenrechtenorganisaties bij de regering van Bahrein erop aan om de doodstraf niet uit te voeren. De drie zouden geen eerlijk proces hebben gehad en hun bekentenis zou zijn afgedwongen door marteling. De nieuwe regeringsvertegenwoordiger in het Britse lagerhuis, Rees Mock, heeft opzien gebaard met een lijst voorschriften op het gebied van taalgebruik en etiketten. Zo heeft hij een lijst van woorden gemaakt die in de correspondentie niet meer gebruikt mogen worden. Gebruikelijke Engelse woorden als very, hopefully en unacceptable zijn uit den boze. Maar ook mogen de medewerkers van Rees Mock bij correspondentie over maten en gewichten alleen nog maar het imperiaal stelsel gebruiken, met feet en pints. Het weer. In het zuiden en westen vallen buien, soms met onweer en hagel. Lokaal kan veel regen vallen. Elders blijft het droog en schijnt de zon. In het oosten wordt het lokaal nog 34 graden. Morgen vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Verder af en toe zon bij maximaal van 21 graden in Zeeland tot 30 in het noordoosten. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Je de een Mayball en dan kan me op. Doe dat niet hè. 7 over 3, welkom terug inderdaad. Uur 2 van Zandvoort op zaterdag. En wat gaan we in dit uur allemaal doen Cor? Ja, wat gaan we in dit uur allemaal doen? We gaan zo meteen even kijken naar de kwalificatie van de Formule 1 in Hockenheim. Ja, die is uh, inmiddels uh, gestart. Ja, we we weten zitten dat... in Q1. Ja, Max Verstappen moet nog naar buiten gaan. Dus die, uh, Ik zal er even een schermpje bij halen. Die, uh, ja, die staat nog op uh, Outlab. Dus ja, die is nog binnen. Nee, dan gaat hier de baan inmiddels uh, op. Dus dat wachten we even af. Wat gaan we nog meer uh, doen? Ja, we gaan uh, om half vier de evenementenagenda doen. En dan gaan we om half vijf het dier van de week doen. En om kwart voor uh, vijf het gedicht van de week. Oké, okay, nou. Nou, en als we tussendoor nog zonder nieuws hebben. We proberen nog te achterhalen wat nou de reden is dat Kavineff dicht is. Maar ik weet nog helemaal niks. Nou oké, okay, daar kunnen we ook nog niks melden. Het is heel In ieder geval is het wel opvallend inderdaad. Café Nuffen vanaf deze week gesloten. uit de jaren 80 van uh, Linda Lewis en Claire Staal. Ja, Q1, uh, daar zijn we druk mee op dit moment. Op dit moment even een gele vlag, maar die is weer weg... en de trek is weer helemaal uh, veilig uh, verklaard. Op dit moment Leclerc uh, op P1, Verstappen op P2... Rijkonen 3, Ricciardo 4 en Magnussen 5. Dat is de top 5 in uh, Q1... Nog uh, iets meer dan zes minuten te gaan en uh, ja, een aantal toppers moeten dus nog een uh, tijd uh, neerzetten. Dus uh, even afwachten hoe dat uh, verder gaat en dan gaan we straks uh, naar de Q2 en de Q3. En we houden ze allemaal voor je in de gaten. a black free. En hij zegt het gewoon, hè? deze c Green, fuck you. Jawel, en uh, Silo is van alweer een uh, aantal jaren geleden. Leuk om weer iets te draaien voor jullie, zo op de zaterdagmiddag. De zaterdagmiddag met Cor vandaag, want uh, Albert-Jan, uh, die zit weer even twee weken in Spanje. Dus, uh, ja, ja, het is onbegrijpelijk, hè? het is hier gewoon warmer dan in Spanje en Albert-Jan zit daar in Spanje. In Spanje, ja. Hij dat zit nu niet voor de warmte, maar voor de koelte daar. Nee, hij heeft uh, daar dingen te regelen. Oh dus, uh, ja, ja, nee, ik maak maar een grap. Een uh, werkbezoekje. <laughs> een werkbezoekje. Ja, dat Zo kan is ook. het. We hebben weer nieuws voor je. Ja, de, vanaf maandag 29 juli staat Zandvoort weer geheel in het teken van de Pride at the Beach. En tijdens deze derde editie vinden er weer veel leuke evenementen plaats, waaronder Clean of the Beach. Na het succes van vorig jaar is het tijd voor een tweede editie. En het megagrote podium op het Gasthuisplein wordt gevuld met een fantastische line-up. Geheel in het teken van de verkiezing. Queen of the Beach 2019. Nou, vijf kandidaten doen dit jaar mee aan Queen of the Beach. Het Songtra Festival. De organisatie heeft leuke optredens geregeld op het mooie podium. En zo zal de bekende radio-dj Buddy Paf gaan draaien daar... En de voice-deelnemer Robin Tingen en Edwin van der Toren... die gaan daar optreden. En zangeres Bonnie Sinclair, claire jawel, die laat je lekker meezingen. Nou, voor een hapje en een drankje kun je terecht op het Horecaplein. En het evenement vindt plaats vanaf 4 uur op het Gasthuisplein in Zandvoort. Ja, en maandag gaat het beginnen om 1 uur met een pre-party op het Stationsplein. Oh ja. en dat gaat ook weer een uh, heel groot uh, feest worden. Een dus ben je er maandag nog, of niet? Ik ben er maandag nog wel, ja. Dus... Ik, ik, sterker nog, ik ben door uh, Roy gevraagd... of ik misschien eventjes nog een uurtje wil uh, meedoen met de prestatie daar. Okay, maar okay. ik weet niet of ik kan, dus ik moet ja. even uitzoeken. Heel goed. Nou, in ieder geval uh, barst het feest uh, maandag uh, los. Zo rond een uurtje of één bij het station. Ja. Dus als je de, de eerste trein naar Zandvoort hebt genomen... dan kan je gewoon meteen hoor. Uh, ik vind die andere veel leuker dan die andere hier. Weet je nog, met de trainer Zandvoort. Ja, oké, okay, maar dit is, <laughs> uh, dit is gauw ouwe. Ja, Willem Duin. Is lekker weer. Ik neem de eerste trainer naar Zandvoort. Dat lijkt me geen gek idee. Zo'n dagje Zandvoort aan zee. Ik laat me vandaag... een keertje openbaar vervoeren. Want ik moet er eens uit...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 Blijf voortaan thuis, lekker zitten bij de radio. En de eerste trein naar Zandvoort, die krijg je van mijn cadeau. Oh, do. En de eerste trein naar Zandvoort, die krijg je van mijn cadeau. Die jodododo. Haal het hier maar uit de ijskast, oh mijn film komt zo. n'existe Pas sans son sang contraire qui lui semble facile à trouver Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux Enfin je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé Et sinon vie parfois je me sens obligée Le spleen n'est plus à la mode C'est pas compliqué d'être heureux Le spleen n'est plus à la mode C'est pas compliqué Ik Il faudrait tout oublier tout oublier Bonjour mais là j'ai trop joué j'ai trop joué Ce bonheur si je le veux je l'aurai veux je l'aurai N'existe pas sans son contraire une jeunesse pleine de sentiments L'ennemi est inconditionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent Essaye d'oublier que tu es seul, vieux souvenirs comme la DSL Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols tout, il faudrait tout oublier, tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. tout oublier On joue, mais là j'ai ton, ton jouet Ce bonheur, si je le veux je l'aurai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 que t'avais ses sans soi juste heureux si tu le voulais tu le serais tout il faudrait tout oublier pour croire il faudrait tout oublier tout oublier bon jour mélangez ton jouet ce bonheur si je le veux je l'aurai je l'aurai tout il faudrait tout oublier Tu m'aimes tu m'aimes Bonjour Mais j'ai toujours Si je le veux je l l le plus à Een soort zonnige muziek op de Zalvoorts Radio. Jode, Ansel Ancel en tout oublier. Ja, zeven minuten voor half vier. Zo dadelijk gaan we de evenementen doornemen, Cor. Want de komende dagen is er weer heel wat te doen in Zalvoorts. Ja, zeker weten. En natuurlijk ook Pride at the Beach... wat de aankomende maandag gaat beginnen... ...en alle evenementen die daar omheen georganiseerd gaan worden. Ja, dat overheert de komende week wel een beetje het hele programma... ...maar er zijn ook nog andere dingen en we gaan vertellen welke dat zijn. Oké, okay, dat is naar twee plaatjes. En één van die twee plaatjes is deze van Phil Okie. Door de week hoor je de beste muziek bij CFM. Uh, en ik zat laatst uh, naar uh, uiteraard onze eigen radio te luisteren... en toen hoorde ik uh, deze van uh, Phil Okie. Ik denk, nou, die kan ik ook wel een keer op de zaterdagmiddag draaien. Dus bij deze Together in Electric Dreams. We zijn inmiddels uh, in Q2 aangekomen voor de kwalificatie. Nog 13 minuten te gaan, nog niemand een uh, tijd neergezet. En uh, Q2 houden we voor je in de gaten. Betekent dat er uh, weer 15 coureurs door zijn gegaan, hè? Dus van Q1 zijn er vijf afgevallen en nu moeten er weer 5 afvallen... en dan gaan we naar Q3 met 10 rijders die dan moeten proberen zo snel mogelijk te rijden. Maar zover is het nog niet. We houden het in de gaten. Deze dame, Jacques Kan werd met name bekend door I Feel For You. Maar ook dit was een hit van haar, samen met Rovers. Je hoorde Ain't Nobody. Een lekkere des Classic uit de jaren 80. We zitten in Q2 nog iets meer dan 9 minuten te gaan. En als een dubbel uit het doosje komen de Mercedes in één keer weer naar voren en staat Lewis Hamilton op dit moment op P1. Leclerc op P2. En uh, Bottas op P3. Tot zover uh, inderdaad even het nieuws van de kwalificatie. De evenementen, Cor. Ja, de evenementen. Er is uh, nog steeds de wonderkamer in het Zondervus Museum En dat is tot 23 uh, juni 2020. Ja, ik moest even kijken. <laughs> ik dacht, wat staat er nou? En tot en met 25 augustus is er nog een expositie Art with Pride. Het uh, is Pride and Prejustice in het Zandse Museum met René Zuiderveld en André Donker. Dan hebben we de 27 en 28 juli het Music and Hippie Festival. En dat is een tribute to Woodstock op het Badhuisplein. 29 juli is natuurlijk Pride at the Beach parade, de opening party op het Raadhuisplein. En de verkiezingen van Queen of the Beach party op het Gasthuisplein. Dan hebben we 30 juli hebben we een, uh, een wijn- en muziekproeverij. Ja, oei. <laughs> muziekproeverij, dat uh, heb ik nog nooit van gehoord. En dat is in het Zandvoors Museum vanaf 3 uur. De entree is 10 euro per persoon. En dan kun je je helemaal laveloos suipen. <laughs> nee, dat is natuurlijk niet waar. Maar het is een uh, wijnproeverij en... Uh, daar wordt dus een entree voor gegeven dat je dus een, uh, een aantal glazen wijn kunt drinken. Aanmelden is op info apenstaartje Nou, dan hebben we ook 30 juli, dat is dus een dag later ook de Pride at the Beach... het ochtend- en het voormiddagprogramma. Er is uh, poppenkast, poffertjes, toneel voor jong en oud... en in de middag en de avond is er, zijn er koren, dans, muziek en er is een borrel. Dat is dus niet alleen maar voor LHBT-personen, uh, dat is dus voor iedereen... En dat ziet er dus erg leuk uit dat het een hele leuke welkome aanvulling is voor iedereen. 31 juli is er nog steeds Pride at the Beach, En om 4 uur, s'middags is er een closing party bij Mango's. En het wordt afgestoten met vuurwerk van Holland Casino. Nou, als Holland Casino erbij betrokken is met vuurwerk, dan kan je ervoor verzekeren dat het een echt mooi groot vuurwerk is. Dus ik zou zeggen, ga erheen. Het is echt de moeite waard. 31 juli is ook het uh, zomeravondconcert van uh, de zingende damesgroep Uptime in de protestantse kerk. En die komen met Amerikaanse popsongs en de aanvang is om half acht. Waar komen deze dames vandaan, weet je dat? Ja, dat staat er niet bij. Uh, damesgroep Uptime, ik denk dat het gewoon een, uh, een, een Nederlandse groep is, zou ik maar zeggen. Ken jij ze? Nee, ik ken nee, ze echt, echt niet. Nee, nou, nee, nee. We gaan het even googlen zometeen. Dan hebben we 2 en 9 augustus een hippie boulevardmarkt op het Badhuisplein. Dat begint om 12 uur middags en dat eindigt om 6 uur avonds. En op 3 augustus is de eerste zomermarkt op het Badhuisplein. Want de eerste zomermarkt die dus oorspronkelijk gehouden zou worden, die is afgelast. Weet je daar wat van, Rob? Ik was er toen niet. Ja, dat klopt. Er was voorspeld dat het te slecht weer zou zijn... Oh, okay. Achteraf viel het mee, maar uh, ja, ja. daardoor ging de markt niet door. Ja, nou, Dat is dan de juiste keuze. Want ik kan me nog herinneren dat er uit een keer een markt was... en dat uh, de complete kramen de lucht invlogen met aardbeien en de geldkisten erop. Uh, ik zat toen bij Café uh, op het terras. En dan vloog ineens het geldkistje, die vloog de lucht in met alle briefjes papieren, en die er zo de Halterstraat in. Nou, als ze geld teruggekregen, maar als de aardbeien, die lagen op straat. Dat was wel jammer. Oké, nou, oké. Okay, okay. En het was in de Halterstraat in windvlaag. Nou, dan hebben we op 4 augustus hebben we uh, Place du Dat is de laatste Place du Tertre. En dat is uh, in de Poststraat Kerkplein. En dat, be dat begint van 10 uur s ochtends tot en met 5 uur s'middags. Dan heb ik geprobeerd Mona Adergeist, wat is het Mona Meijer Adergeist, te, te bereiken. Toevallig had ik haar telefoonnummer ergens. En ik probeerde haar te vragen van of we nog even telefonisch kunnen interviewen met haar. Waarom het de laatste is. Want vanmorgen ging dat even niet door. Want vanochtend bij Goedemorgen Zandwoord hadden we een klein probleempje met de zender. Daar was wat storing in en toen hebben we besloten om te gaan naar de studio en het niet te doen in Hotel Hoogland. Waardoor het eerste onderwerp eigenlijk afviel, want de dames moesten nog ergens anders heen. Dus die hebben we niet kunnen interviewen en dat was dan een van de vragen. Waarom is het de laatste? Nou hoorde ik dus dat je op het hoogtepunt moet stoppen. Maar goed, dat zou natuurlijk ook een andere reden kunnen zijn... dat ze nu precies... nou, nu mag een ander het uh, stokje overnemen. Dat wilde ik graag even vragen aan haar. Oké, okay, maar ze is niet bereikbaar. Nou, ik heb nog geen antwoord. Ik heb er wel een berichtje gestuurd, maar uh, nog geen, uh, geen antwoord. Nou, verder is er uh, nog uh, allerlei andere informatie... die allemaal niet ter uh, zake doet. Dat is de standaard informatie over de nabestaande groep... bij Ook Zandvoort. En alle andere zaken die we altijd bij Goedemorgen Zandvoort doen. Want ik heb even de agenda gepikt voor Goedemorgen Zandvoort... Oké, Gerry, Gerry, bedankt. Gerrie, bedankt. Oké, okay, bedankt ook Cor weer voor de evenementenagenda. Q2 aan de gang, nog iets meer dan vier minuten te gaan. En Master Stappen moet nog een snelle tijd gaan neerzetten. Want hij zit nog in de eliminatiezone. En dat willen we niet. I'm okay. I'm here direct from Mexico. Don Diego de la Vegas, comme Zorro. Ça se bouscule dans les couloirs, les podeurs, les voyeurs, tous ceux qui aiment savoir voir. Tout le monde est là, même ceux qu'on attend pas. La fille mec du mois, Miss Cha Cha Cha, oh Miss Cha Cha Cha, Miss Cha Cha Cha, Miss Cha Cha Cha, quelle linda star. Au milieu de ça, ya y a moi. Don't forget me, I'm here to be. Don't forget me, I'm tough to be. I'm tough to be. That's me. to die Ja, Max Verstappen maakt het uh, net uh, best wel even spannend. Maar hij is door naar Q3 met uh, volgens mij de vierde positie. Dus uh, dat gaat uh, best wel aardig. Zometeen Q3 die we ook weer voor je in de gaten houden. Maar er is meer, meer muziek. Hier is Coma. En mi man, de todo, escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la Sol caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos que rico se siente. Vamos para la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medallas, todo en el Caribe, viendo tu cintura, tu le coquetea, tú eres buscabulla, vamos a la playa. me baga ese cuerpo me la está bajota dura ese movimiento Má. el único testigo que tenemos aquí es el viento irale me tiene sin mátame con tu hermosura. mira como me frontea porque sabe que está dura calma mi vida con calma que nada se falta si estamos Juntitos andando calma mi vida con calma que nada se falta si estamos juntitos, bailando Vamos Met die megatemperaturen vanaf afgelopen donderdag en vrijdag. Ja, dan krijg je de zomer wel een beetje in je bol, hè? En als je te lang in de zon hebt gezeten... dan voel je de zomer ook wel in je bol. Want dan is je behoorlijk groot geworden. Je hoorde en de single van Pedro Capo. En ook daar zit in Bamos a la Playa. En die gaan we zo dadelijk nog even draaien. Maar eerst moet je nog aan het werk voordat je die hoort, Cor? Ja. Ja? Ja, ik heb nog een berichtje over de Verspijtstraat. Want uh, er is sinds kort uh, de derde kat uh, aangereden, overreden. En de buurtbewoners Sanne en Maaike die zijn nu helemaal klaar met de snelheid in de straat. En daarom zijn ze een petitie begonnen om in gesprek te komen met de gemeente... om de Verspijstraat verkeersveiliger te maken. Nou, volgens de dames kan het al met een paar simpele aanpassingen. Want uh, ja, de Verspijstraat is een uh, tweerichtingsstraat... En die loopt vanaf het stationsplein naar de Van Lennepweg en weer terug. Nou, in 2005 heeft de oudere partijen een amendement ingediend om van de Verspijkstraat een eenrichtingsstraat te maken. Er is toen ook gesproken om de rijrichting van de Metzgerstraat om te draaien. Want anders heb je geen verbinding meer tussen Noord en Zuid en Zuid en Noord. En dan was de Verspijkstraat de ene kant op. ...en de staat de andere kant op. Hè? Dus dan rij je daar de Metzestraat in... ...en dan gaat die rare bocht die gaat er dan uit. Dan heb je, in het begin heb je die parkeerplaatsjes... ...die zouden dan aan de andere kant komen... ...en dan had je daar dan de Verspijkstraat in kunnen rijden... ...en dan kon je dan zo naar de uh, Verlinderweg. Nou, dat is allemaal niet doorgegaan... ...want er was te weinig draagvlak bij omwonenden... ...voor de veranderingen. Nou, nu is er een petitie uh, gestart... Uh, ...die staat op Facebook... ...en het heet... ...een veilige Van Spijkstraat voor iedereen... En ja, we proberen dus uh, Sadde en Maaike te bereiken... om te vragen van, ja, wat de stand van zaken is... en ons even uh, kunnen aangeven wat nu precies de problemen zijn in die straat. Nou, ik heb daar in het verleden toen ik nog wel een auto had... <laughs> <en> nooit dronk, <laughs> wel eens in die straat gereden... En dat is natuurlijk heel raar, want je hebt aan de, als je vanaf de Verlennepweg die straat ingaat... aan de rechterkant heb je allemaal van die inhammetjes. er zijn geen parkeerplekken, maar uh, plekken waar je dan even je auto neer kan zetten. Want degene die dus vanaf het stationsplein komt en die rijdt aan de Verlennepweg... die heeft in principe voorrang, want die kant, je kunt daar niet ergens aan de rechterkant uh, je auto neerzetten. Nee, klopt. Alleen als je vanaf de Verlennepweg naar het stationsplein rijdt, kan dat dus wel. Dus die mensen moeten dan even erin om even te wachten en een andere auto te laten passeren. Maar ja, er komt ook wel eens een bus aan. Die rijdt ook door die straat heen. Ja, dat wordt een beetje krap daar. En uh, er zijn natuurlijk in het verleden... is die stoep daar uh, aangelegd... toen die nieuwbouw uh, werd gepleegd daar. En er uh, werden dus van die leuke perkjes neergezet. Ja, daar staan nu halve bomen... waardoor het overzicht allemaal niet zo duidelijk meer is. En dat zou dan een beetje lager moeten. Nee, maar Cor, weet jij uh, waarom uh, verleden jaar? Uh, weet ik nog... Stond er, of verleden jaar of twee jaar geleden... stonden gewoon de borden al klaar. En was het ook eenrichtingsverkeer? Ja, dat was de zeker. De Vosperkstraat. En het zijn ze in één keer weer mee gestopt. Dat was alleen met de macht van dagen toch? Of... Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Er nee. hebben borden gestaan. En uh, toen was het uh, ook echt uh, eenrichtingsverkeer, Maar dat was weer niet uh, goedgekeurd of weet ik veel wat. Ja, kijk, je, je hebt daar gewoon het probleem... dat als je daar vanaf de Zeestraat dan naar de Van wil... Dan moet je of helemaal omrijden bij de boulevard... Nee, het was gesloten bij uh, Strijder. Dus bij Strijder mocht je er niet in. Daar mocht je dus er niet meer in. Nee. Dan moet je naar de, naar de Metselstraat en dan uh, ja. met 100 km per uur... daar door die straat rijden. Heel dat je haast hebt. Ja, want dat is een beetje het probleem. Er zijn ook helemaal geen verkeersdrempels. Het is natuurlijk een asfaltweg die nodig uit tot hardrijden. En ja... Als je daar drempels gaat neerzetten, nou ja, ik weet niet of je wel eens in een ambulance hebt gezeten en je hebt een blinde darmontsteking en je moet over 16 uh, verkeersdrempels heen. dat is niet heel erg fijn. Dus dat is altijd een bezwaar, en ook voor brandweerauto's die dan even snel uh, door die straat heen moeten rijden. Dat gaat dan allemaal niet, dus verkeersdrempels is, is wel een oplossing, maar toch ook weer niet, Dat is een doorgaande weg. Weet jij waar de mensen de petitie kunnen tekenen? Ja, die, die staat op Facebook en uh, dan kun je intikken in de zoekbalk... een veilige van Spijkstraat voor iedereen. En dat heb je net gedaan en dan kom je op de petitie uit. Oké, okay, dankjewel. Tot zover weer uh, dit uh, Zandvoortse nieuwtje. Nog negen minuten te gaan in het tweede uur Zandvoort op zaterdag. of zaterdagmiddag of de maandagmiddag, hè, voor de herhaling. En, uh, ja, we hebben zien in de zomer, dat hoor je ook wel aan de muziek uh, die we vanmiddag uitgekozen hebben. Nou, voordat uh, Cor een rookpauze had, wilde hij deze plaat graag horen. En dat was James Last en Biscaya Moet altijd meteen denken aan Veronica. Want Veronica komt naar je toe deze zomer. Ja, je bent uh, wild en je jong wat. Uh, ja, je bent ja je zoiets. Wilde. zoiets. <laughs> nou, we zijn eruit. Eenrichtingsverkeer speelde in 2017 voor de Varspijkstraat. Ja, daar hebben we nog een bericht van gevonden op de ZFM-app. Is nog na te lezen trouwens. En uh, het is namelijk zo dat de vernieuwing van het Stationsplein... dat leek dus een goed moment om eenrichtingsverkeer in te stellen op de Varspijkstraat. Echter uit snelheidsmetingen bleek dat er te hard werd gereden. En om eenrichtingsverkeer veilig in te stellen zijn snelheidsremmende maatregelen gewenst. Zo heb jij nog een foto gemaakt. Hè? Ja, dat was het een echt eenrichtingsverkeer. Hè? En er Zie staat dat? inderdaad een bord dat, uh, ja. verboden in te rijden. En uh, uitgezonderd uh, fietsers. Let op, verkeerssituatie gewijzigd. En de aanleiding voor het instellen van eenrichtingsverkeer op de Varspijstraat... is een aangenomen amendement uit 2005 van de oudere partij. Daar had je het over. En het amendement volgde op het toen vastgestelde gemeentelijke verkeers- en vervoersplan. Nou, daar nou staat er vervolgens, op het bericht van 2017 staat er dus bij... Uh, omdat in 2018 wordt gewerkt We hebben aan, nog seconden. aan een nieuw gemeentelijk verkeers- en vervoersplan... wordt de mogelijkheid van eenrichtingsverkeer meegenomen in het proces...